We Adonai gaan Adonai tot de overdag van de gemeente. Zoals jullie vernomen hebben, hebben Ank en Wim besloten. Om dus te stoppen, niet dat ze dus weggaan, maar gewoon het stoppen met het voorhanger zijn. Het werd allemaal te zwaar. Vandaar dat we besloten hebben om toch even een stukje officieel moment te hebben om de overdracht plaats te laten vinden. Ik wil eerst het woord geven aan Anke. Ik voel vannacht ook inderdaad weer eens niet slaper. er gebeurt wat meer. Dat zijn jullie wel voor mij gewend, als ik dat, uh, daarmee begin. En dan las ik uh, de Vietekers. En daar staat dus... kra. Dat is Leviticus en dat betekent hij roept. Ja, hij roept. Maar hoe doet hij dat dan? Hoe roept hij? Hij roept elke dag, elk minuut door zijn woord. Want hij spreekt tot ons. In vroegere tijden kwamen dus engelen, anderen die in prachtige gedaantes kwamen naar de mensen toe. En openbaarde God zich op die wijze aan hun. Maar God openbaart zich nog steeds aan ons. Door een woord. Elke dag opnieuw. Hij roept. Want woorden dit woord. Woord is spreken. Elk woord wat hier staat is een gesproken woord van God. En als we daarover nadenken. Dan spreekt God tot iedereen van ons. Op elk moment van de dag spreekt God. Zoals het dus nu vannacht zat. Spreekt God. Als je in Israël bent. Dan leren daar de jongens het allereerste Leviticus moeten ze dus uit hun hoofd kennen. En waarom? Leviticus is het hart van de Torah. Daarin leert God ons hoe we tot verzoening moeten komen. En het is belangrijk, want zonder verzoening kunnen we niet. We hebben verzoening nodig. En Hij leert het ons. Hij leert het ons toen door alle offeranders. En nu mogen we het leren door Yeshua de Messias, die ons verzoend heeft. En Hij heeft ons ook zijn geest gegeven. Met de Pinksteren, met de Shavot, hebben we zijn geest ontvangen. En zijn geest zal ons leiden in alle waarheid. Maar er is wel een voorwaarde aan verbonden. Je moet zoeken. Want als je niet zoekt, vind je niet. Abraham die had geen Torah. Maar God sprak toch tot hem. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat geldt ook voor ons. Laten we wandelen voor zijn aangezicht. En oprecht zijn, oprecht in zijn woord om te zoeken. Yeshua leefde de Torah. Hij was de wandelende Torah. En daarom kon hij ook dat volledige offer zijn. Want dat moest altijd een volmaakt offer zijn. Een jong offer. En Yeshua gaf zijn leven. Of zijn leven is hem genomen, ontnomen. Ook wij, we hebben mogen luisteren naar zijn stem. En er kwam Shema uit voort. Shema, hoor! Israël, ja, wij is onze God. Ja, wij is één. We hebben het vanmorgen nog hebben we het herhaald. Sma is horen en doen. En ook in ons leven kwamen er verschillende keuzes, verschillende momenten waarop we dat Sma gehoorzaam moesten worden. Maar hebben wij ook het vermogen om te luisteren naar zijn stem? Hebben we daar zin in? Willen we dat? Want soms. Goed, dankjewel Marcus. Maar soms is het wel een vleeselijke strijd, want ons vlees wil soms helemaal niet. Maar toch. Of de mensen om ons heen, die geven ons strijd. En eigenlijk kom je alleen te staan. En dat is iets wat we echt wel met elkaar meegemaakt hebben. Ook als gemeente, je komt alleen te staan. Omdat je bepaalde waarheden gaat verstaan in zijn woord. Want het woord openbaart ons. En we hebben zijn geest ontvangen. En die onderwijst ons in alle waarheid, zoals ik net al zei. Maar ja, wil je geen strijd, dan moet je stoppen. We leven in een bezet gebied, want we zijn... We leven in zijn koninkrijk. We zijn kinderen geworden van zijn koninkrijk. We zijn nog wel deel van deze aarde. Maar we behoren niet meer toe aan deze aarde. We zijn kinderen van hem geworden. Dit was zomaar even een klein inleiding wat ik vannacht eh, tot me kwam. Maar ik wil zomaar even wat memoreren. 40 jaar geleden begonnen wij met de Shabbat. Dat is een heel eind terug. Ik weet wel, we hadden toen zes kinderen. Er waren van die orgelpijpjes. Sifra was er nog niet, onze jongste. En als je het woord Shabbat gebruikte, in die tijd, nou, het was haast een vloek. Je fluisterde het bijna. Want ja, en vooral in ons dorp, het was een dorpje verderop in Uw Lekkerland, dat was eigenlijk ook een stuk Bijbelbelt. Je stond alleen. De mensen om ons heen, die keken wel naar je, maar met andere woorden van jullie zijn niet goed snik. Sabbat is toch zondag, waar ben je mee bezig? Nee, gedenkt de sabbadag, dat gij die heiligt. Zes dagen zul je arbeiden en al je werk doen, maar de zevende dag. Dat is mijn heilige dag, hij heeft ons apart gezet. Het is als een teken tussen u en mij, omdat wij mogen weten dat hij onze God is. Amen. Geweldig hè? Ja, en ook onze kinderen, die kregen daar natuurlijk mee te maken, ook op school. En hoe vaak zeiden ze het niet van, gaan jullie mijn Sabbatje vieren? Eigenlijk een beetje minderwaardig. Maar ze hebben een mooie tijd gehad in de zevende Adventisten. Want dat was toen eigenlijk de enige kerk. Missianse gemeentes bestonden er niet. Maar dat was toen de, de kerk in Nederland, wereldwijd ook trouwens, die de sabbat hield. En daar hebben we 25 jaar mogen dienen. En 16 jaar geleden, ja, er kwam er dus veel meer op ons pad, wat we toen nog niet bevroeden. Maar er kwam veel meer. Het was niet alleen de Sabbatdag. maar het waren al zijn feesten. Het was de Pesach, uh, Shavot, Lovetefeest, Rosh Hashina, alles. We hadden er nog op dat moment totaal geen weet van. Ja, maar we hadden honger naar waarheid. En we lazen met elkaar de Bijbel. En we leerden te lezen en te doen wat er staat. Ook elke woensdagavond kwamen we bij elkaar. En dat hebben we jaren gedaan. De huiskamer zat dan behoorlijk vol. Hé, Corrie? <laughs> en Thea. En Anneke. En nog veel meer van ons. We zongen en we dansten en we lazen met elkaar. Stukje bij beetje. En we waren blij en vol vreugde wat we ontdekt hadden. Vooral het Sma Israël. Zoals ik net al zei. Horen en doen. Het werd praktijk. Tot Louis zei. Dat was een van de oprichters met Anneke en Willem. We hebben een kok. En Wim is de kok. Hij zegt, we moeten alleen een zaal gaan zoeken. We gaan gewoon beginnen. En we zullen kijken, want er moet ook honger in Nederland zijn. Dus we zijn een zaal gaan zoeken. En er gaan er vast meer komen die ook willen leren en horen. En het werd de Witmolen. En de Witmolen, sommigen van ons die hier zitten, die weten nog waar dat was. En daar zijn we gestart met de feesten en de Nieuwe Manen. Er kwamen steeds meer mensen en kinderen. Er werd getrouwd, gedoopt. Maar ook helaas overlijden. En er werd gedookt in het zwembad. Ging met z'n allen liepen door dat straatje heen. En dan liepen we naar het zwembad toe als het in de winter was. En in de zomer hier aan het lammetjesveld. Het ontdekken van de feesten en hoe die te doen. Het werd een hele uitdaging. Wat een vreugde was er. Het was echt vreugde. Het ontdekken. Wat een vreugde was er. Daar zijn nu nog leden van over. En dat is Anneke. En Ann, die is er vanaf het begin, ook uit de adventkerk. Daar hebben we een heel leven mee samengetrokken. Alex, die zou vanmorgen ook nog gekomen zijn, maar ik denk dat dat een beetje moeilijk voor hem was. Thea is er ook nog een van. Johan en Weidy, die zijn het ook nog. Danny en Reini, Corrie, Annette, Ilja met Lydia. Miss ik er nog, die ik niet genoemd heb en die er toen nog wel waren. Annie was er ook al. En Marcus. Ja, goed. Wat een trouwe leden. Eén familie. Maar de witmolen werd afgebroken. En zijn op uitnodiging hier van de Havenkerk naar deze locatie verhuisd. Een goede ruil. Meer ruimte, meer vrijheid voor de koffie en maaltijden. Want dat was eerst behelpen in de witmolen, want we mochten niks. We hadden daar geen keuken, dus alles moest van huis uit meegesjouwd worden van borden en dingen weet ik het wat want eigenlijk mocht dat helemaal niet maar we hebben het geklaard en elke sabbat moest alles weer ingepakt worden en mee naar huis genomen worden dus dat was altijd een hele klus we hebben in deze zaal veel meegemaakt de gemeente groeide en er was veel interesse totdat we de ene God gingen onderwijzen want ja, God openbaart als ik heb al gezegd, die leidt ons in alle waarheid ja, God is één hij bestaat niet uit drie, hij is één. Dat hebben we onderwezen. Yeshua, hij is de zoon van God. En God is de Vader. Maar er zijn veel mensen die zeiden, nee, dat kan ik niet aanvaarden. En gingen weg. Dus het was voor velen niet te aanvaarden dat Yeshua dus niet God zelf was, maar de zoon. En ze vertrokken naar elders in Nederland. Als gemeente die dit onderwees kwamen echt alleen te staan, wat heel verdrietig was. We mochten ook niet meer vermeld worden op de site van de messiaanse gemeentes. We kregen veel te verduren, tot op de dag van vandaag. Wim heeft veel studies gemaakt en in boekjes verwerkt die er nu nog zijn. Die hangen daar aan de wand, zodat men zelf kan onderzoeken, want dat, daar staat het op, hè? Onderzoek het zelf. Ga niet op mensen af en hun redeneringen Luister en naar mijn onderzoek Of het zo is Toen brak het moment dan Dat ook Yeshua niet meer aanvaard werd Dat was helemaal Niet te begrijpen Dat mensen Yeshua aan de kant kunnen zetten En ik heb toen Nog laten zien Dat in principe Dat hele tweede testament Dus voor veel mensen helemaal niet meer gold. Niet te begrijpen Het was zo verdrietig Weer vertrokken vele. Vele geliefde broers en zussen, echt waar. Want we hielden van ze. We hebben veel met elkaar geleerd, veel met elkaar opgetrokken. Voor ons niet te begrijpen en voor jullie en voor ons ook allemaal niet. Er is veel gebeurd en ontdekt in deze jaren: vreugde, maar ook verdriet. Want wat mis je al die lieve mensen waar we veel meer hebben meegemaakt? Er is nog veel meer te vertellen. Poppenkast. Met heel veel kinderen ervoor. Lydia. Die heel veel met de kinderen is bezig geweest. Met haar koffer. En haar poppen. En buik spreken. Het was een geweldige tijd. Hele kinderprogramma's heeft ze geschreven. Maria, Jacco in de poppenkast. Ilja daarachter met uh, Teus Wijsneus. En Lydia met, met uh, hoe heette die, met die snoepzak, Jan Snoepzak geloof ik. Oh wat missen we haar, onze lieve dochter Lydia. Wat hebben Wim en ik genoten van al die jaren die achter ons liggen. Maar nu is de tijd voor ons aangebroken om het stokje over te dragen aan André. En André Miek. Ook zij zetten al hun energie om, om aan Gods Koninkrijk te bouwen. En ik vraag jullie dan ook hun volledig te steunen. Ze zullen het zeker anders doen dan wat wij hebben gedaan. Maar dat mag. We zijn allemaal verschillend en we bouwen allemaal op onze manieren aan Gods Koninkrijk. Maar wat hebben we elkaar nodig? Want we zijn één lichaam. En een lichaam bestaat niet uit losse onderdelen. Je hebt elkaar nodig. Dus ik vraag jullie van ganse harte, ondersteun ze. Want elke week komen ze toch helemaal vanuit Goes hierin rijden om toch alles te doen. En onze energie was op. Want u weet, we hebben dit afgelopen jaar, was een enorm moeilijk jaar... Onze dochter, mijn broer, die overleden zijn. En nog wat meer dingen. Mensen die weggingen, Jeshua verlieten. Het jaar, dat laatste jaar was heftig. En toch waren jullie daar. En jullie ondersteunden ons. We zijn God dankbaar voor al die mooie jaren dat we hebben mogen werken in zijn weigaard. En dat mogen we natuurlijk nog doen. Hè? Dat houdt natuurlijk nooit op. We mochten zaaien. Maar hij is het die wasdom geeft. En dat is het, hè. Dus we hebben het ook al die jaren, ook al zijn mensen vertrokken, of hoe dan ook. Het zaad is wel gezet. En Jezoo heeft niet voor niks die gelijkenis gegeven dat zaad op verschillende plaatsen terechtkomt. Maar het is aan hem. Hij geeft wasdom. Wij blijven gewoon, Willem en ik, lid van de gemeente van Emmanuel. Maar de leiding is overgedragen aan André en Annemiek. En wij gaan nu een poosje met de caravan op jou. Want we gaan een rondreis maken voor een onbepaalde tijd. Geen idee. We gaan een rondreis maken door Europa heen. En we zullen wel zien waar we terechtkomen en waar we gaan stoppen. Maar zo de heren willen we leven, hopen we elkaar dan daarna toch weer te zien. Dank jullie voor al de liefde die we hebben mogen ervaren. En nog, wensen dat er veel mensen, broers en zussen, onderzoekers bij zullen komen op dat Gods Koninkrijk zal groeien. En die ook een verlangen hebben naar het onvervalste woord. Dan had ik eigenlijk nog willen lezen. Prediker, er is een tijd van vreugde, een tijd van verdriet. En... Maar dat laat ik misschien even aan de volgende over. Dankjewel. Ja, dan wil ik nog wat woord geven aan Wim. Vanmorgen zegt ze nog tegen me, ga je preken vanmorgen? Ik zeg, kom je daarbij. Het feit dat ik hier sta vanmorgen om het voorgangerschap over te dragen... is eigenlijk een zegen... We hebben al een hele lange tijd niet geweten... hoe zou het nou verder moeten gaan... als wij dadelijk onze leeftijd bereiken... ja, wie neemt het stokje over? Maar ja, we hebben anderen leren kennen... en ik heb nog nooit een broeder en een vriend ontmoet... waar ik zoveel overeenstemming mee had... in het geloofsbeleiden, de dingen die we samen snapten... het was eigenlijk altijd één keer... ja, dat is inderdaad zo... we konden op dezelfde onderwerpen spreken... We, we konden op dezelfde onderwerpen spreken... ik heb nog nooit een broer... Uh, aan de lijve ervaren als André. hè André? Ja, er is er geen tweede zo als jij. Het is wel bijzonder als je iemand treft. Dat dus ik zeg hoe het mogelijk kan. kan inderdaad met hem praten. Hij kan uh, inschatten waar het over gaat. Hij leest de Bijbel. En als hij het niet echt helemaal gelooft of ziet of zo. Dan kijkt hij het na. En dan zegt hij ook nog. Uh, oh, ik zie toch wel een beetje anders. Nou, dan krijgt hij een knuffel. Want je hebt er recht op. Om te studeren en te lezen en om de visie die je van God ontvangt, want het is zijn geest. En je kan kwalijk tegen een broer die de geest heeft gezegd, ja maar dat is niet uit de geest van God. Dat hebt soms tijd nodig en soms moet ik bijsturen en een andere keer een ander. En zo ben je met elkaar gemeenschap, je bent een levend lichaam. Op die wijze hebben we eigenlijk ook altijd de gemeente geleid. klinkt misschien raar uit mijn mond, zelf heb ik nooit de baas willen wezen. Ik was liever de dienaar Toch kon zeggen, kijk, zo spreekt de Heer, zo spreekt de Heer. Met elkaar teksten lezen, de woorden uitleggen en kijk eens, zo spreekt de Heer. Het is een vreugde om Hem te leren kennen. Want dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En Yeshua de Messias die gij gezond heeft. En ook het hele thema over de ene waarachtige God, heeft God ons genade geschonken. Omdat in die uh, 16 jaar dat we in weer mochten leiden, om dat uit te werken. Het feit dat we gingen onderwijzen dat er maar één God is, is voor vele mensen de tik geworden om te zeggen, hier gaan we weg. En dan zeiden ze in de wereld of in de andere gemeente, die wil een die zegt, Jezus is niet God. Nee, er staat veertig keer de Zoon van God en tachtig keer de Zoon des Mensen. De vader van Yeshua is God, de enige waarachtige. Buiten hem is er geen God en Jezaja zegt, ik ken er geen en dat is zo finaal. Dat wil niet zeggen dat er geen teksten zijn waar je een andere conclusie kan aannemen. Want er zijn vele goden. En vele heren staat er ook geschreven in het Nieuwe Testament. Nochtans is er maar één God. Dus die nochtans die komt erachter aan. Dus er zijn vele goden. Want ook burgemeesters en koningen zijn goden hier op aarde. Maar ondanks al die goden met al hun tempeltjes is er maar één God. En dat is Yahweh. Nou dat is gelukkig een beleidenis die we in onze... ...Messiaans gemeente Emmanuel hebben kunnen doorzetten... ...ten koste van veel mensen die uiteindelijk hebben gezegd... Uh, ...we gaan wat anders doen, want wij zien Jezus als God. Dat is maar een kleine hobbel. Verder hebben we een zeer strijdvolle en vreugdevolle tijd gehad. We hebben veel mensen leren kennen. We kennen nog steeds ontzettend veel mensen door de landen heen. Mensen die hier vroeger waren en wel weer in andere gemeentes zijn... Maar echt slechte ervaringen, ruzies, hebben we niet zoveel gekend. Het is altijd nog weer leuk als je die mensen ontmoet en je kan ze omhelzen. Dan zeggen ze toch allemaal, we hebben een fijne tijd gehad. En ze zijn op hun plaats weer verder gegaan. Vele mensen moesten er, of uit Amsterdam, of uit Den Haag, of uit Soetermeer, of allemaal hier naartoe komen rijden. Sommigen waren drie kwartier onderweg, anderen zelfs een uur. Snap je dat? Die rijdt elke sabbat een uur heen en een uur terug. Omdat hij gewoon verder wil gaan met datgene wat we hebben gebouwd met elkaar. Ook al hebben we ons een tijdje niet gezien, dat wil niet zeggen dat we geen leden nog zijn van de gemeente. Hè? Maar we hebben door een, je kan rustig zeggen, een burn-out periode heen gegaan. Die ik voor mezelf nooit had verwacht dat die over me heen zou komen. Maar totaal burn-out. Niet meer weten, waar zal ik dan nog eens over spreken, wat zal ik dit nog eens gaan doen. Je kon zelfs de moeite van mensen niet verdragen. Op een gegeven moment zeggen je, jongens, ik moet even kappen. Dat is vervelend. Dus op het moment komt hij, zegt hij, nou, we gaan dus al wat samenkomsten... ...gaan we voorlopig maar eens even platleggen. We gaan stoppen. Nou, u heeft gezien, die heeft toch uh, de mogelijkheid gegeven via André... ...om te zeggen, ah, dat gaat niet gebeuren. Uh, hij is bij wijze van spreken uit zijn bed gesprongen. De heer heeft een wonder in zijn leven gedaan. Het is echt wonderlijk. Echt waar. We zagen dat echt niet zitten. Ik was verschillende keren bij hem op visite geweest... ...en dan dacht ik, mijn god, hij ligt in die bank... Hoe moet het verder? Echt waar? Het is, uh, ja, het is een wonderlijke ervaring. als er een broeder bij hem op verzieten is. en die zegt: Broer, zullen we het bidden? Om je zalven, want dat heeft de Heer gesproken. En die hebt gelijk, zo gelijk. Het is echt een, een wonderlijke ervaring. en ik dank God ervoor. en ik ben ook blij dat je er gewoon doorgaat. Laat je door niemand tegenhouden. Het is, uh, het is gewoon de weg van de Heer die we volgen. moet luisteren, ik heb, ik heb gedacht: wat zal ik lezen? Ik heb al gezegd: preken doe ik vandaag niet erg uitgebreid en ook niet, want ik hoop vond keer als we weer terug zijn van vakantie weer gewoon daar die twee stoelen te bezetten met mijn meisje, ja, want we ervaren was nog steeds als een vreugde ik vond het ook weer heerlijk toen we uh, Johan en wij niet zagen, ik heb me lekker gelijk geknuffeld, ja, het is heerlijk mensen kunnen gaan, mensen kunnen komen maar je hebt toch een relatie opgebouwd met elkaar, je mist elkaar als ze er niet zijn moet je luisteren André ik heb het volgende tekst voor je om uh, over na te denken. Er staat in psalm 91. De vers 14 tot en met 16. De volgende woorden. Kom eens hier. Kom eens hier. Met je meisje. Want jullie zijn één. En je voert toch, ja, je voert toch samen de gemeente. Ja. Want had je een vrijgezel geweest. Had je de taak niet kunnen vervullen. Gaat echt niet. Hè? Komt er ook even bij staan. Moet je Ik wil een stukje voor je lezen. Uit psalm 91 vers 14 tot 16. De heer die zegt. Omdat je mij... Zeer bemind zal ik je vrijzetten. Ik zal je beschutten, omdat je mijn naam kent. Roep me aan. Ik zal je antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij je zijn. Ik zal je uitredden, tot ere brengen. En met lengte van dagen zal ik je verzadigen. En je zal mijn heil zien. Nee. Zo spreekt de heer. Ja. Het zijn zulke mooie stukken. En ik heb gezien, je leven is verbonden met de heer. Samen met je met Annemiek. Ik vind het een vreugde om op deze wijze de staf over te dragen. En je voor te stellen als de voorganger van Emmanuel gemeente. Op de allerbovenste eerste plaats. Ja, dat vind ik heerlijk om te doen. Ja, ja. ik ga een knuffel van me. Ik heb vroeger nog weinig kunnen bedenken tot dit zo weer. Ik moet je mij kijken. Ja, ik heb zelf ook nog een stukje om tot jullie te richten. Meneer Anke, vandaag draag ik jullie de gemeente Emmanuel officieel aan ons over. Dat is een enorme overgang voor jullie, maar ook voor ons. Jullie hebben de gemeente opgericht eind 2002... en kwamen eerst met vijf personen samen als huisgemeente in jullie huis. Nou, heel veel heeft Anke al voor me weggemaaid, maar goed. Niet lang daarna konden jullie de witmolen huren en begon de gemeente te groeien. Grappig was, vond ik dat de koffie apart verrekend moest worden door de beheerder van de witmolen, Ik vond daar dingetjes van. Uh... Na vijf jaar werden jullie benaderd door de havenkerk in een periode dat de witmolen afgebroken zou worden en alles zou veranderen. Het was een gebedsverhoring die jullie met beide handen hebben aangegrepen. In de havenkerk groeide de gemeente maar ook de inzichten. Steeds vaker kwamen er geloofswaken voorbij die altijd als keiharde waarheid verkondigd waren, maar die bij bestudering van de Bijbel ineens een hele andere invulling kregen. Een totaal andere waarheid die enorme sporen trok. Niet alleen in de gemeente, maar ook in jullie gezin en in de contacten met andere messiaanse gemeenten. Het ledental van de gemeente fluctueerde, wat tot op de huidige dag nog steeds zo is. Dan zie je weer een behoorlijk aantal mensen komen en dan zakt het aantal mensen weer af. Het zijn zo. God is niet de God van de grote aantallen, maar van de Gideons-bendes. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt Yahweh. Ja, in een heftige periode hebben jullie enorme klappen opgelopen. In jullie gezin als vader en moeder, maar ook in de gemeente. In een tijd waarin jullie steun verwachten van mensen die jarenlang betrokken waren bij het wel en wee van de gemeente, bleek dat diegene deze tijd de baat namen om totaal andere denkbeelden te gaan ventileren in de gemeente en zelfs zover te gaan door onze Messias, Yeshua, te gaan verlogenen. Het heeft verschrikkelijk veel pijn gedaan bij jullie, ook bij ons, maar ik denk bij jullie nog veel meer omdat ze vele jaren met jullie opgetrokken hadden. In de zwaarste periode van jullie leven werden jullie geconfronteerd met verlies op diverse manieren. Verlies van een dochter, een trouw gemeentelid, een vervente onderwijzeres van de kindersabbatschool, je hebt het al genoemd. Daarnaast vertrok het voltallige kernteam en verlogen de Messias Jeshua en alle onderwijs die, die aangaande hen gegeven was. Dit heeft diepe sporen getrokken in jullie leven. Daarnaast kwamen ook lichamelijke klachten. Anke brak haar pols en die wil maar niet genezen. Het werd te veel en als klap op de vuurpijl viel ik uit met een heftige hernia die me niet wilde genezen. In goed overleg besloten jullie om te stoppen en terug te treden als voorhanger-echtpaar. Dat ging met harten en gaat met horten en stoten. Het is een moeilijk proces van loslaten en ervaren dat, ook al gaat het anders, de gemeente toch doordraait. We zijn blij met jullie inzet voor de gemeente en willen jullie daarvoor bedanken. Vanaf het allereerste moment dat wij hier kwamen, hebben wij de gemeente als een veilige haven ervaren. Het was voor ons een verademing te mogen ontdekken dat er meer mensen waren die hetzelfde gedachtegoed hadden als welke wij ontwikkeld hadden geleid door de geest van God. We hadden veel raakvlakken, dezelfde achtergrond vanuit de griffmeerde gemeente. We zijn er dankbaar voor het vertrouwen dat jullie en de gemeente in ons getoond hebben. We lopen nu twee jaar met jullie als voorgangers erbij mee en in die tijd hebben wij veel geleerd en gelukkig ook tot steun mogen zijn. We hebben de geest van God mogen ervaren in ons werk voor de gemeente en we merken dat er behoorlijk geschud wordt aan de gemeente de laatste jaren. Wat ons betreft willen wij graag toezeggen en beloven dat wij naar eer en geweten en met alles wat ons naar redelijkheid gevraagd kan worden, ons willen inzetten voor het besturen en leiden van de gemeente in Waarnuwel. Zo waarlijk helpen ons God almachtig. Wij zijn totaal afhankelijk van zijn leiding en sturing en zegen en vanuit deze afhankelijkheid willen wij zorgdagers zijn. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil graag vragen, willen we ook willen toezingen Zegen ons, Heer. Dat is lied 189. En dan of jullie ons als echt maar willen toezingen 249. Lieve mensen, laten we even blijven staan. Het is niet zomaar dat je iets overdraagt aan iemand. Ik wil hem ook graag de zegen overdragen. Want we zijn allemaal begonnen onder de zegeningen van de heer. André heeft zich betoond een zeer getrouwe broeder te zijn. Zeer gedreven om de gemeente te leiden. Dus ik wil hem ook graag de zegen meegeven als voorganger. Broeder en zuster, André en Annick. Ik zegen jullie in de naam van Yeshua. opdat je volkomen vervuld zal zijn met de geest van God. En in alle mogelijkheden zal kunnen functioneren. Tot wijsheid en kracht die de deel zullen zijn en tot je trouwe trekkers ook van deze gemeente nog wezen. Verprezen zij de naam van Yahweh God in de naam van Jezus. Amen. Amen. Dank u wel. Uh, ja, dank u wel. wil nog even wat zeggen en Wienand wil ook nog even het woord zeggen. Uh... Jullie gaan uh, ons, zeg maar, verlaten, min of meer. Okay. Uh, jullie zijn ook uh, van plan om op reis te gaan. Welverdiende vakantie zou ik zeggen Het is een reis nu voor vakantie Maar het is ook een reis voor de rest van jullie leven Een heel ander ja, Tijd breekt aan Om de rest van jullie leven Invulling te mogen geven Want het is altijd een Genade van God Waar we ook mogen gaan En wat we ook mogen doen En wie we ook mogen zijn In de rest van ons bestaan Pakken jullie graag het gebed ...mij geven voor de mensen die op reis gaan... ...vanuit de Sidoen. Wel het uw wil zijn... ...en uw God... ...en God van onze voorouders... ...dat u ons in vrede zult laten reizen... ...ons in vrede zult leiden... ...ons tot steun zult zijn in vrede... ...dat u ons, ons doel ...zult laten bereiken... ...ons leven behoeden... ...in blijdschap en in vrede... ...mogen we ons redden uit handen van iedere vijand... ...die het op ons gemeend heeft... Van verkeersongeluk en van allerlei noodlottige gebeurtenissen. Die plotseling over de wereld kunnen komen. Laat de zegen rusten op hetgeen we ondernemen. En laat ons sympathie en lieflijk medeleven bij uw vinden. En bij allen die u, die ons ontmoeten. Mogen u ons gebed verhoren. U bent een God die een gebed verhoort. Geprezen u eeuwige. ...die een gebed verhoort. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Dat is drie keer. Meisje vraagt om iets te... ...zeggen vandaag. Ik heb drie onderwerpen. Zou dat u drie uur... ...nee hoor. Drie minuten. Hoog We gaan samen met u lezen Lucas. Lucas 9... ...vers 60 begin maar, want ik heb maar drie minuten. Ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. Wim en Anke, ik wil jullie heel erg bedanken voor de verkondiging van het Koninkrijk van God. Dat hebben jullie gedaan, toch? Amen. Hebben jullie daarop naar geluisterd? Naar de boodschap van het Koninkrijk van God? Ja. Zo belangrijk, de meest belangrijkste boodschap. Want daar draait het om. André en Annemiek, ik wil jullie vragen om deze boodschap van het Koninkrijk van God door te geven. Blijven door te geven. Zo belangrijk is dat. In Matthäus 28, vers 19 gaat het door. Want Yeshua vraagt drie dingen van ons. De verkondiging van het Koninkrijk van God. De tweede wat hij vraagt staat in Matthäus 28 vers 19. En dood hen in mijn naam. Ik weet in sommige Bijbel staat in de naam van de vader, zoon, de heilige geest. Maar dood hen in mijn naam. In de naam van Yeshua. Wim en Anke. Ik wil jullie bedanken voor de doop in Yeshua. Dat jullie velen daarin hebben begeleid. Zijn er onder ons die gedoopt zijn... Door Wim en Anke. Kijk. Halleluja. Prijs de Heer. André en Annemiek. Ik wil jullie vragen. Om deze opdracht. Die Yeshua gegeven heeft. Om die voor te zetten. Dood hen in mijn naam. Zo belangrijk. En het derde punt. Dat Yeshua vroeg is. En leert hen onderhouden. Al wat ik u geboden heb. Al wat ik u geleerd heb. Yeshua is de leraar, de leraren hij heeft geleerd. En één ding wat ik geleerd heb van Wim is zijn mooie powerpoints. En dat ben ik gaan overnemen, kopiëren in mijn eigen prediking. Omdat het woord zo belangrijk is. Leer hen onderhouden wat Yeshua ons geboden. Wim en Ank, nogmaals, ik wil u bedanken voor het onderwijs dat je hebt mogen geven in Yeshua. En... André en Annemiek, ik wil u vragen om dit onderwijs van Yeshua voor te zetten en door te geven. Amen. Amen. Halleluja. Het is ongeveer tien jaar geleden dat ik hier binnenkwam met Willy. Volgens mij was het met Shavuot en toen gingen we naar een park. Kan dat kloppen? Het was met. Shavuot, hè? Ja. Het is de eerste keer en daar... Kregen we te eten? Ik denk, nou, dan moeten we nog maar eens terugkomen. Ik heb hier als gastspreker mogen spreken de afgelopen tien jaar. Ik ben er nog steeds. Nou, Wim en Ank hebben ook nog een, uh, een klein teken van dankbaarheid van de gemeente uit. Wim heeft het er altijd over dat hij ontzettend graag eet. Dus vandaar een dinerboom, voor u tweeën. Goed.